4 uur. Carolijn Bari met het NOS-journaal. Bij het RIVM zijn tot vanochtend 1849 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er iets minder dan gisteren, toen waren het er bijna 1900. De meeste nieuwe besmettingen zijn opnieuw in de drie grote steden. Het aantal gemelde ziekenhuisopnames en doden is nog relatief laag. Twintig patiënten zijn afgelopen dag opgenomen en er waren vier nieuwe sterfgevallen. Toch blijft de vrees dat door het hoge aantal besmettingen uiteindelijk het aantal ziekenhuisopnames en doden zal stijgen. In de buurt van een eilandengroep tussen Finland en Zweden is een veerboot vastgelopen. Aan boord zijn 207 passagiers en 74 bemanningsleden. Zij worden geëvacueerd, niemand raakte gewond. Aan het einde van de ochtend merkte de kapitein dat de veerboot in een aantal compartimenten water maakte. Uit voorzorg stuurde hij het schip naar een eiland, zodat het zou vastlopen en niet kon zinken. D66 pleit voor duizenden windmolens op zee en wil toewerken naar de halvering van de veestapel. Dat staat in het verkiezingsprogramma. De partij is de eerste die dat heeft gepresenteerd. Verder wil D66 het leenstelsel voor studenten herzien, kinderopvang gratis maken en 1 miljoen huizen bouwen.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 De champignonkwekerij in Sint-Oederode is verwoest door een grote brand. Het vuur brak iets na het middaguur uit. Op dat moment waren er vier medewerkers binnen. Die konden op tijd naar buiten. De hal van de champignonkwekerij in Sint-Oederode is totaal verwoest. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het weer volop zon. In het zuiden ook wat sluierbewolking. Het is 20 tot 25 graden. Ook morgen en dinsdag is het mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en minder warm. Dit was het NOS Journaal.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 Aan het begin van uur 3 van Zandvoort op zondag gingen we terug naar de jaren 80. De Coolie zoals dat zo mooi heet. Met uh, Laura Brennan en de Self Control. Het zonnetje schijnt nog steeds lekker in Zandvoort. Maar de supercar Sunday is inmiddels ten einde op het circuit. En dat merken we ook. Want, uh, hier uh, voor de studio staat er al een file Zandvoort uit, uh, albert Jan. De officiële betiteling is langzaam rijdend en stilstaand verkeer. Ja, en dan net hadden we nog file in. En nu, krijgen... en nu weer file uit. Ja. Zit iets meer dan uur verschil tussen volgens mij. Zoiets ongeveer. Dus zo snel kan het gaan. Nou wat gaan we nu drie allemaal doen? Uh, uiteraard, over een uh, tweetal platen gaan we, uh, doen we pit report. We kijken even in de wereld van de Formule 1. Dit weekend niet, volgende week Sochi, Rusland. Uh, er zijn toch wel wat nieuwtjes die we u niet willen onthouden. We kijken even naar de stand in het WK. Uh, half vijf hebben we de dieren van de week. En die zijn net zoals gisteren. Jip, nee, niet Janneke, maar Jip en Jasmine. Uh, kwart voor vijf is het gedicht van de dag. Het staat natuurlijk in het teken van de Tour de France. Want vandaag uh, ja, de laatste etappe, de uh, 21ste etappe. Uh, de slotetappe van de Ronde van Frankrijk uh, gaat over 122 kilometer van Le Mans, de La Jolie... Naar de finish uiteraard de Champs-Élysées in Parijs. Goed, dat is, dat is meestal een optocht... met toch nog een, wat voor de sprinters een, een mooie uitdaging. Ja, verwacht je nog iets? Nee, de, de laatste dag is altijd zoiets van uh, champagne drinken op de fiets. En, uh, Ik hoorde iets van uh, Kees Bol of zo, dat hij nog wat uh, van plan was. Ja, nou ja, het is, het, de, de, de geschiedenis uh, zal zich ongetwijfeld herhalen. Ik hoop dat, voor hetzelfde geld rij rijden weg... maar dat schijn je dus niet te kunnen doen... Of niet te kunnen maken. Want het is gisteren toch wel een deceptie voor de, de Jumbo of Fisma Jumbo team. Nou, je denkt die gele trui neem je mee naar Parijs en dan één dag ervoor ben je hem toch kwijt. Als we tijd hebben kijken we ook nog even naar de 24 uur van Le Mans. Die vanmiddag gefinished is met een grote Nederlandse deelname. En uh, een, toch een leuke bericht dat Bijtske Visser. weet je van de, de, de W-series. De, de dames die ook in de formule, formules rijden. Die is met een vrouwenteam negende geworden in de LNP2-klasse. Maar wellicht daarover straks nog iets meer. Ik zou zeggen, ook, uh, oh, ik kan ook vast even meedelen... de hockeywedstrijd Bloemendaal tegen Den Bosch... is uh, na vier periodes geëindigd in een 3-0-overwinning voor Bloemendaal. En we zagen net de beelden ook daar. Enorm druk, hè? In Bloemendaal e Enorm druk. de uh, ja, Tribunes, maar ja, ook wel anderhalve meter tussen de diverse rijen. Maar goed, de poging wil... tot... Ja, nee, kan, kan, kan altijd beter. Maar goed, in ieder geval Bloemendal wint met 3-0 tegen Den Bos. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren naar uw enige echte lokale zender. ZFM Zandvoort. En dat kan heel makkelijk via de ZFM app. Dus mocht je onze app nog niet hebben, download hem dan nu. Hè. Hij is gratis verkrijgbaar in de Play Store, App Store en de Windows Store. Alleen even onder ZFM Zandvoort zoeken en dan vind je hem vanzelf. En dan kan je ook nog bijvoorbeeld een kijkje nemen op het Zandvoortse strand. Hoe is het weer op dit moment? Nou, ik kan verklappen dat dat best wel goed is hoor. Dus dat kan je allemaal zien op de webcams die we ook daar op de app hebben staan. Terugluisteren, kan ook. En okay, je kan uh, de interviews van uh, bijvoorbeeld uh, afgelopen zaterdag. Van uh, Goedemorgen zal het al direct terugluisteren. Die staan allemaal op de ZFM app. Gevonden hoor. deze van de Thompson Twins en dat met met Dr. Dream. Leuk hè, zo voor de zondagmiddag op de Zalfpoortse Radio. Je luistert naar het geluid van Zalfpoort. En nu een lekkere gauwe ouwe, niet het origineel, maar de cover van Smokey. Origineel van deze single is uit de jaren 60, 1963 volgens mij. Jackie De Shannon. En dit was de uitvoering van Smokey. CFM, Race Radio, Pit Report. 17 minuten over vier. Ja, er is weer heel wat gebeurd op het gebied van uh, autosport. En gelukkig heb ik Albert-Jan Vos tegenover mij zitten. En die weet er alles van. Toch, nou ja, Albert-Jan? We gaan even in de pitstraat kijken van de Formule 1. Dit weekend geen race, maar uh, volgende week in Sochi, uh, dan gaan ze er weer voor. En uh, ik ben erg benieuwd wat uh, Max uh, ervan vindt. Uh, in ieder geval, uh, dokter Helmut Marco heeft er uh, wel zijn uh, mening over. Red Bull Racing moet Max Verstappen snel een competitieve motor voorzien. Anders bestaat de kans dat hij zijn heil elders gaat zoeken. Dat laat adviseur dokter Helmut Marco doorschemeren. Verstappen kampt op zowel Monza als Mugello met hetzelfde motorische probleem... en moest in beide gevallen een nul score noteren. Daarmee zijn de kansen op de wereldtitel definitief verkeken. In beide Italiaanse races had de Limburger kansen om mee te doen om de overwinningen. Maar de problemen met de Japanse krachtbron gooiden eten, roet in het eten. Verstappen liet na de race op Mugello zijn frustraties de vrije loop. Hij baalt vooral over de aanhoudende problemen bij motorleverancier Honda. Dit is natuurlijk gewoon niet normaal en het is nu twee wedstrijden achter elkaar gebeurd. Op dit moment ben ik er wel even klaar mee en heb ik er ook niet zoveel zin meer in. Sloot de Limburger met veelzeggende woorden af... Dat signaal kwam ook aan bij zijn leidinggevende van Red Bull Racing. Honda heeft vooruitgang geboekt, maar Mercedes is op het gebied van de batterij nog steeds altijd superieur, erkent dokter Helmut Marko in gesprek met het Duitse Sport 1. Daar moeten we nu aan gaan werken. Honda heeft engineers vervangen mogelijk dat daardoor de onverwachte problemen zijn ontstaan. De Internationale uh, Autosportfederatie start toch uh, geen procedure tegen wereldkampioen van de Formule 1, Lewis Hamilton. Nadat hij bij de Grand Prix van Toscana op het circuit van Mugello een t-shirt droeg... met de boodschap arresteerde politieagenten die Verona Taylor doden. Een woordvoerder van de FIA bevestigde dinsdag aan de BBC... dat er geen onderzoek wordt gestart. Een optie uh, die uh, een dag eerder wel werd overwogen. Met het dragen van een t-shirt wilde Hamilton de dood... van de zwarte vrouw Bre Bre Breonna Taylor onder de aandacht brengen. Zij werd in maart door de politie neergeschoten in haar huis in Kentucky... De 35-jarige Hamilton, die de enige zwarte rijder in de Formule 1... is de afgelopen maanden een stuk actiever geworden in zijn activisme tegen racisme... en motiveerde ook de andere Formule 1 teams en coureurs om zich tegen onrecht uit te spreken. Het T-shirt zou echter kunnen ingaan tegen de regels van de FIA... die geen politiek geladen boodschappen toestaan. Maar de Brit ontsnapt aan, deze, aan een sanctie. Uh, de teams in de Formule 1 zijn door de VIA gewaarschuwd... dat we dit seizoen geen voorraden van reserveonderdelen mogen aanleggen... om zo het volgende jaar in te voeren, uh, in te voeren budgetplafond te omzeilen. Volgend jaar mogen de stallen nog maar uh, 122,5 miljoen euro... dat is ongeveer 145 miljoen dollar, uitgeven. En, en in de jaren daarna gaan de bedragen nog verder naar beneden. Maar dit jaar mogen de stallen nog onbeperkt geld spenderen. En dat zou wel eens toe kunnen leiden dat de teams nu alvast onderdelen gaan produceren... Die op de plank worden gelegd en pas volgend jaar, als de, auto nog hetzelfde, als de auto's nog hetzelfde zijn als dit seizoen, ingezet zullen worden. Kijk even naar de stand in de Formule 1. Daar gaat uh, uiteraard Lewis Hamilton met 190 punten ver op, uh, staat ver op voorsprong. Gevolgd door zijn team van Valtteri Bottas met 135 punten. En op de derde plek Max Verstappen met 110. Nog even naar Albon kijken. Die staat inmiddels op plek 5 met 63 punten. Goed, volgende week gaan we naar Sochi in Rusland. En dat heeft ook gevolgen voor de starttijden voor de kwalificaties en de vrije training. Ja, dat wordt heel anders. Heel anders. Uur eerder geloof ik. Ja, volgens mij zelfs de race om tien over één. Oké, okay, nou hou het in de gaten. En natuurlijk is die race volgende week van de Formule 1 in Rusland live te volgen op de speciale sportkanalen. Dankjewel, dat was de Pit Report... Show op de zondagmiddag bij CFM. En we hebben nog één dag te gaan. Ja, één dag zomer. En dan is het voorbij met de zomer. Het is weer voorbij die mooie zomer, zullen we dan maar zeggen. En we gaan nog even genieten... van die mooie summer breeze de komende dagen. Deze single even speciaal voor iedereen die op Zandvoortse strand nog lekker aan het genieten is. Van een nazomertje, een heerlijk nazomertje hier in Zandvoort. We hoorden de Icelie Brothers and the Summer Breeze. Het is vier minuten voor half vijf jaar. We krijgen van diverse mensen de melding... dat het uh, toch wel een behoorlijk gek huis begint te worden... wat betreft het verkeer. Uh, hier in zal onder meer op de Van Spijkstraat van Lennepweg. Ja, vooral het rechte stukje van Spijk. En, uh, ja, dat ene rechte <laughs> stuk. Ja. Ja, dat, uh, welke kant op? <laughs> de straat zonder naam. De straat zonder naam. Ja, je mag allebei de kanten op. Dus, maar ze zullen waarschijnlijk van het circuit af... Uh, ja. proberen de Van Lennepweg uh, te vermijden. Maar uh, ja, dat is <laughs> een loopt... zinloze poging natuurlijk. Je loopt uh, langzaam... Uh, Rijdend uh, en stilstaand verkeer. Hè? Niet vergeten, want ze staan ook uh, al behoorlijk stil, Zandvoort, uit. Zo is het. Nou, we gaan nog even kijken naar de wedstrijden van uh, vandaag... die gespeeld zijn in de Eredivisie. Ja, klopt. Uh, allereerst uh, hebben we natuurlijk ADO Den Haag thuis tegen FC Groningen. Eindstand 0-1. En dan hebben we Willem 2 tegen Heracles Almelo. Nou, Willem 2 is uh, flink tekeer gegaan, uh, Albertjan. Het is ja. uiteindelijk 4 tegen 0 geworden. Ja, en hier wordt het nog als een tussenstand gegeven... maar de wedstrijd Feyenoord-Twente, die ook om half drie begon... Die staat uh, momenteel op 1 tegen 1. En dat zou het 1 uh, punt betekenen voor de beide partijen. Dus uh, ja, toch weer 2 punten verlies voor uh, Feyenoord. Klopt. Maar de klapper van de week uh, komt er nog aan. De Klapper van de dag. Kort voor 5 in uh, ontvangt Ajax thuis RKC Waalwijk. Nou, dat gaat waarschijnlijk gewoon weer een mooi feestje worden... daar uh, in de Johan Cruijff Arena in uh, Amsterdam. We gaan nog één plaat draaien en dan krijgen ze de dieren van de week. En die ene plaat is van de SOS-bands... Weet ik heel erg zeker, in de afgelopen 30 jaar CFM hebben we heel veel uh, danceclassics uh, voor je gedraaid. En met alle plezier, en daar gaan we voorlopig de komende jaren ook gewoon mee door. Zo ook uh, deze van de SOS Band and no one's gonna love you the way I like. Het is twee over half vijf, nou ze zitten er al klaar voor, hè? de dieren van de week. Ja, en allereerst uh, Jip. En Jip is samen met Mister en Vena in het, in het asiel terechtgekomen.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 Dat ze zichzelf mag zijn. Een tuin voor haar is absoluut een must. En waar verblijven Jip en Jasmin? Jip en Jasmin verblijven momenteel in het Dierenhuis Kermerland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088 811 3420. 088 811 3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenhuiskermerland.nl want ook Jip en Jasmine verdienen een thuis. En ga anders voor andere leuke dieren ook even naar het Kennen met om Keesomstraat nummer 5 in Stanford Nieuw-Noord. Zou dadelijk je nog krijgen, het mooie gedicht van de dag. Blijf daarvoor luisteren naar het geluid van Stanford. Al 30 jaar op 106.9 FM. We In, in the spirit of is kamer. Just give me the name Quelque chose de tendre s'est levé. Quelque chose qui nous hante, qui nous plaît. C'est quelque chose qui nous creuse, qui nous fonde. Et qui nous va comme un gant. Quelque chose nous dit que c'est perdu. Que l'on va s'adorer sans issue. Et que l'on va se croquer à maldon. Quelque chose obstinément. Qu'elle étance quelque chose, c'est la question que tous se posent Qu'elle ce tout quelque chose là Qu'est ce bijou d'ici pas Quelque chose nous transparse comme une lame Quelque chose nous traverse, nous réclame Si l'on passe quelque chose en chemin On est comme réduit à rien Et quelque chose nous chavire, nous retient Oui quelque chose nous déchire nous étreint Et ça nous étreint le cœur et le corps Encore et puis oui encore Oui encore Mais quel est donc ce quelque chose C'est la question que tous se posent Qu'est-ce tout quelque chose Quel est ce bijou d'ici pas? Quelque chose nous emporte, nous réveille. Quelque chose comme une sorte de merveille. Si tu creuses quelque chose d'aussi beau, bon, il faut te jeter à l'eau. Oui, à l'eau. Maar quelle est donc ce quelque chose? C'est la question. laat uit de ochtend van Albert Jan Vos, <laughs> Je de kelkens shows, inderdaad van de avond natuurlijk van de NOS. Dat voor de Tour de France, nou, dat optochtje waar jij het net over had naar uh, Parijs. Ja. Dat is die volle gang, hè? Ze zijn allemaal nog helemaal compleet. Klopt, Het kost ja. volgens mij nog iets van uh, 110 kilometer te gaan of iets dergelijks. Ze doen het rustig aan en het, past, het begint pas als ze Parijs binnenrijden. Dan, uh, dan gaan ze een, een verzelletje hoger en nog hoger en nog hoger. En dan wordt een uh, gigantische sprint. Natuurlijk mooi om te zien, maar voor mij is het een beetje een de, de, ja, dag na een kater. Nee, een kater. Want nou, gisteren, euh, bedoel ik, ik dacht dat dat is, dat is gesneden koek is. Ja, het is dus... meteen niet leuk meer, hè, eigenlijk. Nee, ik, ik heb medelijden met die ex-gele ex, ex, uh, trui drager. Die ja. moet vandaag ook nog een keer mee rijden. En gisteren inderdaad, als je dat uh, gezicht van hem zag... dat ja. stond echt op onweer. Echt een team, jongen. Het was echt een team. En uh, dan toch, toch nog... Ja, met Vanijn zitten we in de staart, hè. Ja, zo is het. het dat zei is zo. sport, uh, Albert-Jan. Het zij zo. Toch zo dadelijk het uh, gedicht van de dag. Kan je daar nog wat over vertellen? Het was een hele toer.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 En dat ontbreekt dan weer wel hè? op de fietsen tijdens de Tour de France een bagage dragen en een motortje. En een motortje, ja voor sommige ja. mensen wel. Joke de ja. het is uh, precies kwart voor vijf op uh, zondagmiddag en uh, dinsdagmiddag voor de herhaling. Dat betekent tijd voor het gedicht van de dag. En Albert Jans zegt het heel goed. Het was een hele tour. Het was een hele tour. Het was een lange rit. Oh, lieve schat, mon amour. Zeg, was je fit? Ik wilde met jou naar de top. Ik zag het paradijs als een kleine tussenstop. En daarna, daarna weer vlug door naar Parijs. Het was de Tour de France. En ik ging met je mee. Van Côte d'Azur naar Provence. Naar de Midi-Pyrénées ging niet te snel voor mij. Maar ik heb een tafel wel gereserveerd voor twee in Parijs. Natuurlijk, vanavond op de Champs-Élysées. Het was een fraai parcours. De Alpe Dues. Mon Ventoux, O lieve schat. mon amour. Zeg, was je toen al moe? Het was een bochtige weg Het klimmen viel je niet mee Maar in geval van pech Belden we gewoon 112 Oh mon amour, mon amant Zo lekker nat van het zweet Ik zoende je, en passant Je t'aime, dan weet je het weer Je ging niet te snel voor mij die wijn, die canapé, oh alles, alles wachtte op jou. Ja, op de Champs-Élysées. En ik, ik ging met je mee naar de Midi-Pyrénées. Ging niet te snel voorbij. Ik heb de tafel voor twee gereserveerd in Parijs, voor vanavond, op de Champs-Élysées. Oh.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 Uiteraard helemaal in het teken van de Tour de France van uh, dit jaar. Ook deze aflevering van Zandvoort op zondag. Le Saint-Élysée, hoorde je. En uh, ja, we hebben trouwens uh, ook uh, aandacht besteed aan het voetbal. We hebben het over de eredivisie. Maar uh, niet alleen in de eredivisie zijn ze weer begonnen. Nee, ook SP Zandvoort. Die speelde gisteren tegen Edo, de streekderby... En die is uiteindelijk gewonnen door uh, SV Soforts met 1 tegen 0. Mocht je de uitzending van Soforts op zaterdag gisteren gemist hebben... dan ben je bij deze op de hoogte. Nog twee platen in deze aflevering waaronder deze die beloofd had. Linda Rose en Jessica Ademnoots. aan de Tour de France hebben de jaar uiteraard ook weer last van ademnood. Maar Lina Roosjeska had het weer van een uh, ander dingetje, Albert de ademnood. Van het fietsen, denk ik. Van het fietsen. <laughs> nou ja, ja, zoiets. Eh, het, is, ja, het is bijna vijf uur. Tijd ja. uh, om alweer uh, weg te gaan. Jij hebt uh, nieuws over Ajax trouwens. Ajax, RKC Waalwijk. Uh, in de tiende minuut is gescoord door Ajax... En wel door Taric. Ajax leidt met 1 tegen 0. Dat zijn uh, mooie berichten voor uh, ons Amsterdam, hè? amsterdam Beats. dus uh, blij deze. Goed. Het zit erop, Zandvoort op zondag. Dank ja. aan uh, Jelmer Koper inderdaad uh, voor uh, de verslaggeving... vanaf uh, de fitheidstest voor 55-plussers. Ja, wij gaan naar de champs Élysées want de tafel is gereserveerd. Oh ja, dat is zo, hè? <laughs> ja, nou, voor, voor ons twee. Als we heel rap gaan, <laughs> dan, uh, dan redden we het misschien wel.